Goedenavond, u bent uh, verbonden met uh, ZFM Zandvoort... en wij gaan zo dadelijk schakelen naar het raadhuis... waar een vergadering plaats gaat vinden van de raadscommissie... met een heleboel interessante onderwerpen... die vanavond besproken gaan worden. En uh, we gaan zo beginnen. Dames en heren, hartelijk welkom. We zijn bijna klaar na dit changement... Nog enige details? Ja. Ik heet u allen hartelijk welkom bij onze eerste commissievergadering van deze, nieuwe, ja, van deze nieuwe raadsperiode. En ik wens u allen buitengewoon veel plezier en ook natuurlijk ontzettend veel succes. Opening mededelingen. Er is een vraag binnengekomen, van een brief binnengekomen naar aanleiding van de... Uh, van de heer. We kijken de brief van de heer Tonen naar aanleiding van het parkeer in het LTC. Er is een verzoek binnengekomen van de heer Tonen en er is een verzoek hier binnengekomen van de heer Bluis. Wethouder Tonen en Wethouder Bluis, die geef ik de gelegenheid om straks een kort opmerking te doen. Ik zou eerst vragen, willen vragen aan de commissie om de brief en de toelichting op de brief te behandelen, kort na de mededeling van de wethouder. Graag uw instemming. Dus de brief naar aanleiding van parkeren van 26 april, de mededeling. Ja? En die staat op de agenda, maar die staat niet genoteerd bij welk agendapunt. En die wou ik als eerste behandelen. En daar wou ik natuurlijk uw instemming voor hebben. En ik zie dat u allen knikt. Ik heb uw instemming. Hartelijk dank. Ja, voorzitter, van het punt van orde. Um, dank u wel in ieder geval voor de introductie. Um, ik zie de brief en de mededeling niet op de agenda staan. En ik heb hem net gedownload, hij staat er niet op. Heb ik hem gemist? Hij staat op de agenda en hij oh. staat ook toegevoegd aan de agenda. En hij staat onder nummer nummer 2 van uw agenda, van uw raadsagenda. En ook... Misschien oh. Misschien u weet dat ik met, het inmiddels? Ja, nee, misschien dat ik hem niet had en dan kijk ik hem digitaal. Nou, Hart, oké, hartelijk dank. Ik, ik kan niet alle namen zien en eh, nu vast mijn excuses dat ik niet alle namen meteen goed zeg. Maar er ontstaat ook een zekere gewenningsperiode. En als ik u aankijk, dan begrijpt u waarschijnlijk wel dat ik u bedoel. Het gaat perfect. Hartelijk dank alvast. Mag ik eerst het woord geven aan de heer Bluis? Meneer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, even voor de duidelijkheid. Ik heb een mededeling over de gebiedsontwikkeling bedrijven Nieuw-Noord aan de gemeenteraad. Deze gaat een nieuwe fase in. Um, maar omdat we een, toch een beetje in een recessperiode zitten, denk ik het goed is u even dat mede te delen. Nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd, is in april het uitwerkingsplan voor de voormalige waterzuiveringsinstallatie in Nieuw-Noord vastgesteld door het college. Voor ondernemers wordt er nu gewerkt aan woonwerkunits, 13 stuks, bedrijfunits en een aantal bedrijfkavels die gerealiseerd gaan worden op een oppervlakte van zo'n 30.000 vierkante meter. Daarbij worden dus ook twee woontorens met appartementen gerealiseerd, van twee kamerstarterswoningen tot luxe appartementen. Voor de woonwerkunits en de bedrijfsunits is de voorinschrijving gestart voor de eigenaren van de Curie-driehoek. Deze eigenaren hebben het eerste recht om in te schrijven... hetgeen is vastgelegd in de anteriëre overeenkomst... welke wij met de Pact 3D ontwikkelaar, de ontwikkelaar hebben gesloten. Gelijktijdig loopt er een tweede verkenning... naar de realisatie van het gebied 1A... het zogenaamde Corredex terrein en omgeving... om al daar een integrale woningbouwprogramma te realiseren... wat als uitwerking geldt voor het bestemmingsplan waar we daarvoor een wijzigingsbevoegdheid hebben opgenomen... Er wordt gewerkt aan een aantal scenario's... waarbij naast sociale woningbouw ook koopwoningen... in een geoptimaliseerd programma voor dit gebied gerealiseerd dienen te gaan worden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met VBZ, de bedrijvenverenigingen... de eigenaren van de Keuriedriehoek en de woningbouwverenigingen De Kei. En we hebben al eerste verkenningen met geveltaxaties plaatsgevonden... en in goed overleg met de eigenaren en VBZ wordt nu een tweede taxatie gedaan... ...om samen een business case op te stellen om de transformatie van het gebied 1a... ...naar de voormalige waterzuigersterrein mogelijk te maken. Wij zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden... ...maar wij vonden het belangrijk u deze mededeling alvast te doen. Ik dank u. Meneer Bluijks, stel het u prijs dat er nog een korte vraag gesteld wordt aan u? Dat is aan u. Mag ik u voorstellen... Meneer Bouwberger. Ik, ik heb alleen een praktisch verzoek, voorzitter, of hij de, de verklaring die hij net is opgelezen ter beschikking wil stellen. Het zal hij zeker doen. Hartelijk dank. Ik kijk nog even rond. Mevrouw van der Veld, hetzelfde vraag. Iedereen heeft dezelfde vraag. Meneer Bluis, ja, hartelijk dank alvast. Dank u voor, voor deze toelichting. Mag ik de heer Toon uitnodigen? Hartelijk welkom, meneer Tonen. Meneer Tonen, we hebben u uitgenodigd voor uw schrijven aan de Raad betreffende werkzaamheden, omgeving Louis-Davidscarré en het agendapunt betreffende de Watersportvereniging. Ja. Mag ik u voorstellen te beginnen met de werkzaamheden, omgeving Louis-Davidscarré? Volgens mij wil de mensen inspreken. Ik ben u zo dankbaar. Voor dit punt ook, zijn er, is er ook een inspreker aangemeld, en dat is de heer R. Knauf. Mag ik de heer R. Knauf voor verzoeken daar plaats te nemen? En mag ik gelijktijdig inventariseren of er wellicht meer insprekers aanwezig zijn? Meer Haak? Daar nodig ik u straks uit om ook te komen. Meneer Knauf, u heeft er drie minuten. Hoeveel? Drie minuten? Drie minuten. U is u te veel? Ja, dus ik denk dat het te weinig. Maar laat ik dan snel beginnen. Uh, uw naam eerst als u wilt voor de band. Uh, de heer Knauf. Dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Tone, ik heb u uh, gegoogeld en even gekeken naar uw taken en verantwoordelijkheden met betrekking uh, tot uw agenda en portefeuille. Uh, onder andere staat daar straatreiniging, ruimtelijke ordening, uh, structuurvisie, uh, parkeerbeleid en vergunningen. Ik heb ook even, even gegoogeld naar de betekenis van uh, het woord uh, beleid. Daar staat, volgens Google, het geheel aan maatregelen die u als verantwoordelijke wethouder neemt... om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. Kunt u aangeven hoeveel parkeerplekken er voor de vergunninghouders zijn in respectievelijk de louis davidsstraat Willemstraat, Kanaalweg, Koningsstraat en dan bedoel ik het gedeelte west van de Oosterstraat? Dat is een vraag aan de heer Tonen. Kan u daar antwoord op geven, meneer Knauf? Ja. U mag iets inspreken, dat wil zeggen, naar aanleiding van de brief, mag u iets inspreken wat een bijdrage kan zijn. Voor deze commissie. En naar aanleiding van uw opmerking en nog toelichtende vragen van de commissie. Wordt daarna een gedachtenwisseling met het college of met de, heer, uh, met de wethouder. Oké, okay, ik heb verschillende vragen voor de heer Tonen. Kan ik die nog gewoon stellen? En, uh, dat, dat, uh, maar die meegenomen? worden niet rechtstreeks door de heer Tonen beantwoord. U okay. kunt ze, laten we zeggen, in het midden leggen. En wellicht wordt die opgenomen door een van de commissieleden. Maar het is aan de commissieleden. Dank u, u wel. wel. Oké. Okay. De volgende vraag aan de heer Tonen. Hoeveel vergunningen zijn er in het gebied uitgegeven? En dan bedoelde ik de vergunningen in het gebied wat ik net opnoemde. Kunt u aangeven waar u denkt waar deze mensen tegenwoordig parkeren? Een van de kerntaken van het college is dat zij beleid maken en een visie hebben. Ik heb even gegoogeld naar het woord visie. Dat is het vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk... ...zich te concentreren op hoofdlijnen en het lange termijnbeleid... ...en dit te vertalen naar korttermijnbeleid. Ik ben van mening, en met mij nog 191 mensen in de buurt... ...dat het daaraan ontbreekt. Dat het daaraan ontbreekt, blijkt wel uit de twee brieven die door de heer Tonen zijn verstuurd. Want, de volgende vraag... Kunt u aangeven waarom de bonus naar aanleiding van de brief die u verstuurd heeft op 4 april 2018... met als onderwerp start werkzaamheden schoolplein er nog geen passende oplossing is van u, uh, van u hebben ontvangen? En dat de zes verdwenen parkeerplekken, tot daar nog geen oplossing voor is gevonden? Uw tweede brief met de datum, uh, ik moet ik even goed kijken... 1 mei 2018 met als onderwerp startwerkzaamheden Koningsstraat Prinsessenweg, LDK fase 3, welke helaas niet bij iedereen op de deurmat is gevallen, en waar u op heden de belangstellenden en de belanghebbenden niet nader zijn geïnformeerd over een oplossing voor de tijdelijk verdwenen parkeerplekken. In uw mededeling aan de Raad van 26 april 2018, waar net aan gerefereerd werd... geeft u aan dat er in totaal 44 parkeerplekken tijdelijk verdwijnen. Hoe omschrijft u tijdelijk? En kunt u garanderen dat deze allemaal terugkomen? Vindt u dat u door het in de brief niet beschrijven van een oplossing voor het parkeerprobleem voldoet aan de zorgvuldigheidsbeginsel artikel 3.2... Algemene wet bestuursrecht. Dat bepaalt dat bij voorbereiding van een besluit... het bestuursorgaan de nodige kennis vergaart... omtrent de relevante feiten... En de, al, en de af te wegen belangen. Meneer In Knoof, dit beginsel wordt vooral beoogd... dat het bestuur het besluit zorgvuldig voorbereidt... en op de juiste feiten baseert. Meneer Knauf, ja. u loopt bijna uit de tijd. Ik heb nog twee punten. Nou, als u die kort doet, vindt u dat de door u in uw brief niet beschreven niet beschrijven van een oplossing voor het parkeerprobleem voldoet aan een evenredigheidsbeginsel, artikel 3,4? ABB. Dat bepaalt dat het bestuursorgaan ervoor moet zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een besluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit? Met andere woorden. De rechtstreeks betrokken belangen van de parkeersvergunninghouders dienen voorop te staan en worden meegewogen. Ik dank u wel. Dank u zeer. Heeft een van de commissieleden behoefte aan een toelichtende vraag? Meneer Buber, waarom is dat zo? Ja, voorzitter, dank u wel. Um, Nick, nou, ik, ik begrijp uw insteek en waarom u de vragen stelt zoals u ze stelt. Maar zou u misschien gewoon eens in gewone mensentaal kunnen aangeven waaruit uw probleem op dit moment bestaat? Ja. Meneer Knauf. Ja, dank u wel. Uh, het probleem uh, wat is ontstaan is dat de mensen... Uh, ik wil niet zeggen, alle, niet alleen gefrustreerd zijn geraakt... maar er zijn mensen furieus, wit heet en pisnijdig. Waarom? Omdat op het moment dat de schop in de grond ging... voor de bouw van het museum... en de schop in de, in de grond ging voor de voorbereidingen... van het nieuwe uh, gebied bij het Zwarte Veld... ...dat er een brief in de brievenbus kwam, dat er naar oplossingen werden gezocht voor het parkeerprobleem, voor de mensen die daar wonen. Ik neem aan dat de heer Toner, want volgens mij zijn al die twee projecten niet van gisteren, als hij een visie had gehad, dat al lang opgelost had voor de bewoners. Duidelijk, meneer Knauf. Even van de andere commissieleden, mevrouw van der Veld. Dank u wel. Uh, het is mij niet ontgaan dat u uh, meer op dat papier had staan dan dat u kon vertellen in die drie minuten. Uh, ik zou het bijzonder stellen om de rest van datgene wat u aan informatie heeft verzameld uh, ook te mogen ontvangen. Bent u bereid om dat via de griffie aan de raadsleden toe te sturen? Ja? ja. Dank u. Hartelijk dank mevrouw van der Veld. Meneer Knouwf. We zullen straks aan de heer Grieven geven en dan komt het rond bij alle leden. Hartelijk dank vast voor deze hulp. Dank u wel, voorzitter. Mag ik u dan bedanken voor uw inspraak en dan het woord geven aan de heer Haak. Welkom meneer Haak, u kent het proces inmiddels, wilt u in de band u naspreken <clears throat> en dan heeft u ruim drie minuten. Dank u wel meneer de voorzitter. Ik zal het heel snel proberen te doen. Ik kan ook niet binnen drie minuten alles opnoemen, maar daarvoor heb ik al wat kopietjes laten maken uh, voor de raad. Uh, ik zal snel beginnen. Graag de gemeente Zandvoort, aanwezigen en de bewoners. Graag uw aandacht voor het volgende. Feiten zijn dat er tijdens de voorgenomen bouwplannen nog steeds een beroep loopt tegen deze bouw en de strijd nog niet helemaal gestreden is. Geconstateerd feit, u als gemeente en wethouder tonen totaal onaangekondigd toch maar de grond in een onleggende stratenbouwrijplaat maken. Door trottoirs en parkeerplaatsen te verwijderen en het tussenpad in de oversteek op het veld te verwijderen. ...buiten het feit dat deze brief over deze werkzaamheden gedateerd 1 mei... ...bezorgd werd op de dag van aanvang van de werkzaamheden... ...te weten 3 mei en dan ook nog eens pas om 4 uur in de middag... ...toen was er al echter een hele rits parkeerhavens verdwenen op de prinsesweg. Dat ik tevens thuis moest blijven van een geplande vakantie om de straat te bewaken... omdat totaal onaangekondigd de parkeerplaatsen van de bewoners van de Koningsstraat... inclusief mijn invalideplaats... nog in opdracht van de gemeente Zandvoort zou worden verwijderd. Wat ik nog net kon tegenhouden. Nog vervelender werd het voor mij... toen ik mijn spuitjes voor mijn hart moest gebruiken om overheen te blijven... omdat de druk en spanning zo hoog opliep... ...van onmacht en woede. Was u toch bijna de van de vervelende man of wethouder tonen? Om met uw woorden te spreken. Parkeerdruk van circa 23 plaatsen gelijk weg. Wat ook gelijk die avond en dag te voelen en te merken was. Met parkeren, bussen van Connection, vrachtwagenverkeer wat er niet door kon. Feit is ook dat er nu al gelijk de overlast is... Er was zelfs al een busje van Connection aanwezig in de nacht van 7 op 8 mei 2018 om half twaalf s avonds om de onlegde stenen en afzetborden te verplaatsen. Connection ook geen brief gehad, niks Toonen? Begint de overlast weer, tot diep in de nacht, niets geleerd van het LDC... Waarom die haast? Waarom de bewoners op de verkeerde benen zitten? Moet er nog getekend worden bij de notaris soms? Moet het grote geld nog naar binnen worden gehaald. Eerst maar eens even de belangen van de huidige bewoners, wethouder, tonen en zelfs uw kiezers. Denkt u dat ook niet? En daarna eventueel de bouw en belangen van de projectontwikkelaars. Het lijkt mij een heldere zaak van een door de bewoners gekozen wethouder om deze zaken goed te regelen. Dat brengt mij echt weer op een paar vragen. Wat zijn de opbrengsten van de verkoop van de grond? Waarom mogen wij dat niet weten? En die van de museumgrond. Wanneer is de overdracht van de notaris? Wat wij als bewoners van de verkoop van een gemeente vinden... die al jarenlang schreeuwt... er is geen grond meer om te bouwen voor sociale woningbouw... en het vervolgens wel koopt voor een aan een projectontwikkelaar. Dat zal ik me niet hardop zeggen wat ik daarvan denk... ...ook over de twaalf jaar braak laten leggen van deze grond en afbraak van de woningen... ...waar talloze gezinnen nog heerlijk woonden. Is in twaalf jaar al meer dan voldoende terecht negatief overgeschreven... ...maar het blijft wel steken bij de bewoners en hangen. Het waarom en de werkelijke feiten... ...zijn in 2018 dat de gemeente maar even meer dan 106 parkeerplaatsen opoffert... ...in het al zo zwaar belaste centrum, waarvan het wordt, moet worden aangenomen... ...dat deze of niet terugkeren op straten en pleinen of slechts maar een klein gedeelte terugkomt. Zou u willen afronden, meneer Haak? Dus vraag, hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er en waar? Hoeveel komen er weer terug in het centrum? En hoe gaat de gemeente bepalen welke bewoners in de LDC garage komen te staan... tijdens de bouw en na de bouw? Er zijn een plusminus geschatte 250 vergunningen en 250 bezoekerspassen. En er was al een groot tekort aan parkeerplaatsen. Hoe gaat u dit in godsnaam toewijzen? Hoeveel bewoners komen er ook in aanmerking voor het LDC parkeren? Wat wordt het tarief trouwens van de huurders van de kie in de LDC garage? Deze mensen betalen nu gemiddeld 1200 euro per jaar. Gaan deze mensen nu ook 80 euro per jaar betalen? Ik denk maar zo, gelijke monniken, gelijke kappen. En waarom kunnen wij niet meer parkeren aan de noordkant van de straat? Of aan de zuidkant van de straat? Waarom moeten wij verdwijnen? Meneer Haak, wilt u afronden? Uw houding voor wat betreft de feiten komt er wel heel nonchalant over, meneer tonen, Zeker tegen ons, de bewoners. En tevens vind ik dat u en uw collega's en de raad op een zeer disrespectvolle wijze met de problemen van het parkeren opzadelt. Hoe gaat u dit oplossen? Of ziet u gewoon geen probleem? Indien dat het geval is, lijkt het me beter dat u vertrekt als wethouder. Dank u vriendelijk, meneer Haak. Wilt u de microfoon even uitdoen? Dan zal ik aan de leden. Heeft even leden behoefte aan een toelichtende vraag? Ja. Meneer Kuin, dit is geen discussie, dit is een inspreker. Ja. Dank u vriendelijk, uh, meneer Haak, voor uw inbreng. U hebt toelichtende vraag. Oh, u wou ja, discussiesteller, zegt u Oké, okay. gaat uw gang, meneer Kuin. Ja, dat doe ik niet. Meneer Haak, hallo, ik heb een Stefan. Uh, ik heb geprobeerd uh, mee te tellen. Heb ik het goed begrepen dat er op dit moment zes parkeerplaatsen weg zijn? Er gaan 106 parkeerplaatsen weg en geen 60. We ja, maar, hebben geteld. Uh, mijn vraag is we hebben geteld. We hebben geteld. We hebben dubbel geteld. En ik niet alleen, ook met andere mensen. Dank u. Uh, het is Meneer Hermsen. Ja. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, meneer Haak, dank u wel voor uw inbreng. Ik vind het uh, knap dat u dat uh, hier zo uh, durft te vertellen. Uh, datzelfde geldt voor de heer Knaalf. Wat ik me persoonlijk gewoon afvraag, uh, ik hoorde u dan over een uh, invalide parkeerplek. En als ik het goed begreep is het ook uw eigen uh, invalide parkeerplek. Klap. Heeft de gemeente u ook een alternatief aangeboden? Nee. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Dank u wel, meneer Haak, voor deze toelichting. U mag gaan zitten. Ik inventariseer bij de commissie. De naar. Mevrouw de Veld. Ik ga u ook zo opschrijven. Voorzitter, mag ik een ordevoorstel doen? Ja, natuurlijk mag u dat eh, voorzitter, ik, het lijkt me verstandig, eh, gezien ook de vragen die er door de insprekers gesteld zijn. Als we de wethouder, al volgens wij dus eh, met elkaar in discussie gaan over deze zaak, eh, de gelegenheid geven om eh, te reageren op wat er gebeurd is en wat er door de eh, insprekers aan de orde is gesteld. Ik zie u al een knikken. Meneer tonen, mag ik u verzoeken. Ja, voorzitter, dank u wel. Eh, in de eerste plaats de opmerking dat uh, de tijdstippen waarop uh, geïnformeerd wordt niet de schoonheidsprijs verdienen. Dat heb ik ook nooit beweerd dat het wel zo is. Uh, ik heb die portefeuille overgenomen in oktober. En, uh, en dat is verder helemaal geen, geen excuus of wat dan ook. Maar uh, de, de, uh, de informatiestroom richting de bewoners is gewoon, uh, vind ik, beneden de maat. En daar uh, wil ik ook niks op afdoen. Daar heeft u gewoon gelijk in. Uh, wat wel uh, een punt is, is dat... wij hebben in de brief aangegeven dat er een oplossingsrichting uh, ge, gezien en gedacht wordt. Waarbij gekeken wordt ook al naar de parkeergarage. Dat vergt tijd. Dat vergt afstemming. Uh, daar hebben allerlei partijen mee te maken. En uh, volgende week komt er in het college van burgemeester en wethouders... komen er uh, twee voorstellen die te maken hebben met... Uh, ...de uh, parkeerplekken die beschikbaar komen voor de bewoners. Omdat ik weet uh, hoe daar in het college al uh, over gedacht wordt... Heb ik ook, ...neem ik ook de vrijheid uh, om u te vertellen wat wij gaan doen. Alleen, het moet bekrachtigd worden. En verdwijnen, bij de bouw van museum zijn er zes plekken in de Willemstraat verdwenen. Dat kon ik niet anders, dat wist u overigens. Want die plekken stonden op grond, die is doorverkocht... En AM HM. HM heeft dat vervolgens doorverkocht aan de uh, mensen van het museum. Die zes plekken die, worden, uh, die komen terug in, het louis -David, in de louis het Begin van de Louis-Davenstraat. Daar zijn tien parkeerplaatsen waarvan één invalide parkeerplaats op kenteken en één algemene uh, invalide parkeerplaats. Dat blijft zo. De acht overige plekken zijn uh, plekken die staan op betaald parkeren. Dat betaald parkeren, wordt omgezet naar bewonersparkeren. Daarmee wordt ten aanzien van de Wilmstraat nu op een plus van twee bereikt bij de zes weggevallen plekken. Op het Zwarte Veld verdwijnen elf plekken definitief. En dat is ook bekend, want dat is een stuk grond dat zijn, die, die meteen tegen de bouw van haar aan ligt. Daar wordt namelijk op gebouwd. Dat zijn elf plekken. Daarnaast gaan er elf plekken op het Zwarte Veld tijdelijk weg... De 22 overige plekken op het Zwarte Veld die blijven. In de Koningsstraat verdwijnen tijdelijk een aantal plekken, maar er blijven er minimaal acht over. Die komen aan de noordkant van de Koningsstraat. En dan kan ik meteen de vraag van de opmerking van de heer de Haak beantwoorden, waar hij zegt van ja, waarom moet dat naar de noordkant en niet aan de zuidkant? We kunnen die plekken ook aan de zuidkant maken, maar daar zitten we met een in- en uitritconstructie voor de parkeerplaatsen van de woningbouw die er komt. En dat zou betekenen dat we veel meer plekken daar definitief verliezen dan nodig is. Vandaar dat we zeggen, we gaan ze aan de noordkant neerzetten. Dan moet ik even kijken of ik mijn computer in beweging krijg, want dat gaat nogal wel langzaam. Ja, af en toe dan... Ja, de, de, het bereik hier is niet, niet geweldig, dus ik moet daar af en toe wat mee worstelen. Um, de prinses, ja, ik, ik krijg het ding niet in beweging, maar uh, ik doe het uit mijn hoofd. Uh, de Prinsessenweg, de parkeerplaatsen die daar staan, die waren in het masterplan en in, de, en in het bestemmingsplan uh, verwijderd. Die zouden daar in ieder geval niet terugkomen. Dus op dit moment is de situatie nog zo dat die plaatsen niet... Uh, die terugkomen tenzij in het nieuwe parkeerbeleid wat er gemaakt moet gaan worden uh, daar toch weer verandering in komt. Dat is iets wat dan uh, later aan de orde komt. Er verdwijnen geen 106 plekken maar er verdwijnen circa 60 plekken. En daarvoor worden 70 plekken gereserveerd in de parkeergarage. 70 plekken waar komt te staan bewoners parkeren. Uh, en die gaan naar de bewoners. houders van een bewonersvergunning uit de Willemstraat, Kanaalweg, de Koningsstraat, Schoolstraat en Schoolplein. Om in die garage te komen krijgt men een aparte pas. En gedurende de bouw, en dat is die tijdelijkheid, gedurende de bouw kan men in combinatie met de combinatie bewonersvergunning en die pas uh, kan men in de parkeergarage parkeren. En waarom de combinatie parkeervergunning, bewonersvergunning en die pas? Dat is ...omdat er anders, mogelijkerwijs, fout geparkeerd zou kunnen worden. Want die, parkeer, die tag die u krijgt, die pas, is gekoppeld aan de auto waarop een parkeervergunning is afgegeven. Met andere woorden, het moet voor handhaving zichtbaar zijn dat er een parkeervergunning ligt in die auto... ...als die staat op de voor u gereserveerde plekken. Ja, ik zei net al, de definitieve besluitvorming daarover die vindt plaats uh, volgende week dinsdag in het college. En als hij weer wil bewegen, dan. Nee, dat doet hij nog niet. Ja, nou weer wel. Tegelijkertijd wordt deze zomer gestart met, uh, met nieuw parkeerbeleid gebaseerd op de parkeernota van Goudappel en Koffing, die. Uh, ...die in opdracht van de, van, de, van de Rekenkamer is gemaakt door Goudappel en Koffing. Want dat is een oplossingsrichting waarvan de raad heeft gezegd, wij willen die kant op. In dat beleid zal ook de oplossing meegenomen moeten worden... ...voor zowel de nu reeds definitief verdwenen elf plekken op het zwarte veld... ...als eventueel later te vervallen plekken afhankelijk van keuzes die de raad gaat maken... En dat parkeerbeleid, dat zal uh, ook met de wijken, met inwoners en met ondernemers besproken worden. En ik mag hopen niet nadat er van alles en nog wat al helemaal is vastgesteld, maar dat bewoners en ondernemers aan de voorkant worden meegenomen. Zodat we met z'n allen een, uh, een hele uh, goede uh, visie kunnen neerleggen en kunnen kijken van waar kunnen we nou die plekken die, die vervallen zijn... Waar kunnen we die terugbrengen? En tot slot, voorzitter, het nieuwe parkeerbeleid dat zal moeten zijn afgerond voordat de nieuwbouw wordt opgeleverd. Zodat direct daarna, als die bouw klaar is, het nieuwe beleid en de nieuwe parkeerplaatsen geïmplementeerd kunnen worden. Dan... Ja, de overdag van de grond, wat heeft dat nou allemaal opgeleverd, wat heeft dat gekost? Ja, dat, dat, het spijt me, maar daar ga ik niet over, maar dat zijn middelen die staan in de, grond, in de grondexploitatie LDC. En die, middel, en die grondexploitatie LDC is nog steeds een geheim stuk. Dus daar kan ik geen, geen woord over zeggen. Ik heb ook geen idee, ik ben ook geen wethouder van financiën, wanneer dat ooit wel openbaar wordt. Misschien wordt het wel nooit openbaar, ik heb daar geen idee voor. Um, maar dan moet er één ding moet me van het hart... en dat is wat uh, de heer Haak aan het eind zei... een antwoord op de vraag van de heer Hermsen... dat er hem geen alternatief is geboden. Er zijn hem drie alternatieven aangeboden. Twee in de straat en één in de parkeergarage. Daar is vandaag nog over gesproken met de heer Haak. En het is de bedoeling dat hij morgen een brief van de gemeente krijgt... waarin bevestigd wordt dat hij die plek in de parkeergarage gaat krijgen... zodat hij daar zijn auto en zijn scootmobiel kwijt kan... En van daaruit dus omgekeerd heen en terug naar zijn huis kan. Uh, dus ik vind het nogal jammer dat de heer Haak de opmerking maakt dat hem geen uh, alternatief is aangeboden. Klopt dus niet. Meneer Haak, u krijgt in twee termijnen nog een gelegenheid om te reageren. Voorzitter, volgens mij was dit het. En nog even. Ik heb ook de afspraak gemaakt. Dat er geen parkeerplaats verdwijnt. En dat er geen werkzaamheden worden verricht. Dan nadat alle bewoners. Zo'n pas hebben gekregen. En gebruik kunnen gaan maken van de parkeergarage. Met andere woorden. Tot dat moment. Blijft het allemaal zoals het nu is. En worden er geen parkeerplekken verder verwijderd. Maar de parkeerplekken. Maar de parkeerplekken op de Prinsessenweg, die moesten al wel verwijderd worden in verband met de, de verwachte logistieke bewegingen die er straks gaan plaatsvinden. En dat kun je niet, je kunt niet als je bezig gaat met uh, het rijden van hekken, uh, rijpalen die de grond in moeten, et cetera, et cetera. Dat je dan, dan pas die, palen, die, uh, die, die parkeerplaatsen gaat weghalen. Dus die zijn iets eerder weggehaald. Maar voor de rest heb ik gezegd, dat gaat niet verder. Pas nadat u al een... En, en, de, en dan heb ik het over de straten die ik net genoemd heb. ja, dat was ook de vraag van hoeveel zijn dat er dan? Er zijn circa er zijn 150 adressen in die uh, straten die ik net noemde. Er zijn circa 125 uh, vergunningen. Uh, maar er blijven allerlei plekken nog over. Dus voor de 60 te vervallen plekken, voor een, deel tijdelijk, voor een klein deel uh, permanent, daarvoor krijgt u 70 plekken in de parkeergarage... Dus ...tien boven datgene wat er tijdelijk of permanent verdwijnt. Dank u meneer Tone. Tot zover de publieke tribune. Mevrouw, u kunt zwaaien, maar helaas... U heeft toch stiekem wat kunnen zeggen en dat stel ik toch ook stiekem op prijs. En we gaan het zeker meenemen. Zullen we het zo afspreken? Dank u vriendelijk. Ik geef nu de gelegenheid aan de commissie en ik kijk Voorzitter, rond en ik, geef... ik had nog even een vraag, want uh, de wethouder gaf aan uh, welke straten. Mevrouw Currenson, ik geef u natuurlijk de gelegenheid, als ik u de gelegenheid wil geven, om wat te zeggen. En niet eerder, dat u kent de regels. Ik ga inventariseren. Ik ga inventariseren. Naar aanleiding van het betoog kunt u dan ook nog een vraag stellen en hij zal zeker reageren. Mevrouw Currenson, één, ik kijk even rond. Meneer Hermsen, Meneer Deen, bouwberg Wilson. mevrouw Weijers, de heer Elke en mevrouw Van der Veld. Elke Bali, Het is natuurlijk wel zo, meneer Elke Bali, dat u daardoor extra aandacht krijgt en daar stelt u ook een prijs. Mevrouw, Keurison, mevrouw Koper. Een nabrander. Mevrouw Voorzitter, dank u wel. In eerste instantie ging het mij om de wethouder die noemde even snel een aantal straat op waarvan de bewoners in aanmerking uh, mogelijk komen voor een uh, parkeervergunning in het LDC. En ik had even snel meegeschreven en ik hoorde Willemstraat, Kanaalweg, Koningsstraat, Schoolstraat, Schoolplein. Maar ik vroeg me af in hoeverre dat uh, volledig was of dat ik mogelijke straat uh, gemist uh, zou kunnen hebben. Um, u heeft het zelf al aangegeven. Uh, als je praat over een stukje uh, communicatie en het inlichten van bewoners... dan uh, verdient dat niet de schoonheidsprijs. En dat kunnen we ook uh, teruglezen, onder andere in de commentaren van bewoners... op diverse uh, social media, als ook wel bij de petitie die is uh, door een 101 mensen ondertekend. Waar tenminste zit, is natuurlijk ook van hoe gaan we hier verder mee om. En het is natuurlijk wel een groot deel uitvoering aan het college... Maar het is zoals net al aangegeven, op 1 mei komt de brief en op 2 mei zijn de, de werkzaamheden gestart. En ondertussen zijn er natuurlijk al parkeerplaatsen verdwenen. Niet alleen op de Prinsessenweg, maar ook al, en dat is wel niet onderdeel van dit uh, bouwproject, ook al bij het uh, schoolplein als het gaat om de, de Willemstraat. Um, en dat is een tendens die we op dit moment, die op meerdere vlakken die je natuurlijk ziet, is dat de parkeerplaatsen verdwijnen. Uh, nu zegt u ook, u geeft aan dat er een aantal uh, betaalparkeerplaatsen verdwijnen. Dat heeft ook weer een effect op, mogelijk op het centrum. Dat is wel de afweging die gemaakt moet worden. En dan kunnen we kunnen natuurlijk zeggen ook nu van er mogen 70 bewoners of er komen 70 plekken in de garage. Maar wie mag daarin? U geeft aan er zijn 150 uh, of 125 uh, uh, vergunningen in die straten. Um, afgelopen weekend was de garage al vol. Dus hoe werkt dat dan? Daarnaast zijn er natuurlijk ook bewoners, uh, zowel uh, boven de Albert Heijn um, als bewoners van de Kei, van de, van de appartementen erachter, uh, die daar ook hun plek uh, hebben, hun zwerfplek. Um, nou is een zwerfplek niet gegarandeerd, maar op het moment dat wij de druk gaan opvoeren als gemeente, en ik snap best dat er tijdens bouw dat, dat lastig is om uh, dat zonder problemen te laten verlopen. Maar dit lijkt wel toch een beetje op van uh, een vorm van paniekvoetbal. Dat we op het laatste moment toch naar een oplossing zoeken uh, die eigenlijk al lang van tevoren bedacht had kunnen zijn. Um, het probleem wat we nu creëren strekt namelijk niet alleen tot die straten, want het parkeergebied is groter. Het is niet alleen de Koningsstraat, het is niet alleen de Kanaalweg, het is niet alleen Schoolstraat, niet Schoolplein, Willemstraat. Ook de afgelikkelde straten, want het loopt door tot aan de Verlorenstraat, Het loopt door tot, uh, tot en met zeg maar, de Koning in de buurt en het uh, gebied rond de Max-Eeuwenstraat, Sofiaweg. Daar geldt hetzelfde regime. Wie gaat u er dan uitkiezen, wie mogen waar staan? Dat lijkt op een gegeven ogenblik ook een stuk ongelijkheid, zeker ook voor de bewoners van het LDC verder. Uh, voorzitter, volgens mij creëren we op deze manier een groter probleem. En ik vraag me af hoe de wethouder hiermee om wil gaan. En dan hoor ik graag zijn reactie in eerste termijn. Dank u vriend mevrouw Kørensson. En mag de tribune verzoeken uh, bijval, afval of wat dan ook voor zich te houden. En in stilte de sessie te, bij te wonen. Meneer bouwberg mag ik u verzoeken? Voorzitter, er zijn heel veel dingen door mevrouw Keurinsen gezegd waar ik het volledig mee eens ben. Eh, maar er is toch iets waar ik nog wat meer helderheid in zou willen krijgen als dat kan van de wethouder. Eh, er zijn natuurlijk plekken die moeten verdwijnen in verband met de voorgenomen bouw. Eh, mijn vraag is, is dat alleen de reden waarom er parkeerplekken verdwijnen? Of is er ook voorzien in een routering van bouwverkeer? En dan leidt dat meteen tot, als dat zo is, tot de vraag, maar kan dat dan überhaupt wel uit de voeten in de beperkte ruimte die daar is om bijvoorbeeld alleen al bochten te draaien, En moet je dan misschien, als dat de reden is... niet eens denken aan een aangepaste herinrichting van de Prinsessenweg... zodat het bouwverkeer daar kan keren als dat de reden zou zijn van die routering... die veronderstel ik wellicht ook mede-aanleiding heeft gegeven tot deze uh, problematiek. Dan is het zo dat... Uh, eh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat men heel erg boos is... op het moment dat je zo snel na elkaar allerlei dingen ziet gebeuren... zonder dat je weet of er een oplossing voor jouw probleem is gevonden. Het, het, het, ik, ik begrijp heel goed eh, dat het college nog besluiten moet nemen... en er een klap op moet geven dat je niet eerder dan naar buiten kunt met je, eh, met je, met je mededeling. Maar wat was de dringende noodzaak om vooruitlopend daarop... ...al die dingen te doen waar mensen, begrijpelijkerwijze, heel boos over, over worden. Omdat ze namelijk wel zien wat er verdwijnt, maar niet weten waar ze naartoe zijn... ...en waar ze terecht kunnen in de toekomst. En daarom zou ik het ook op vinden om te weten eh, wat in dit verband... ...bij het tijdelijk verdwijnen van eh, plekken moet worden verstaan. En voor de rest was ik, wacht ik graag de antwoorden op door, voor de vele vragen die mevrouw Gurdensson heeft gesteld. Dank u, voorzitter. Dank u meneer Baalberg-Wilson. Mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Um, zoals meneer Wilson net al zei en mevrouw het, het is. Ik kan me heel goed de, de, de, de frustratie en de ongerustheid van de bewoners uh, voorstellen... als het gaat om de termijnen van de brieven. En ik ben ook blij dat de wethouder daarin uh, gezegd heeft... dat dit absoluut geen schoonheidsprijs uh, verdient. En ik denk ook dat we met elkaar... Uh, uh, wel weten dat als er wisselingen plaatsvinden en dergelijke, dat, uh, dat niet alle processen goed zijn. Maar er is een andere oplossing voor dit soort problemen. En dat heeft toch te maken met de wijze waarop we met elkaar beleid maken en uh, de, aan de voorkant meenemen van de bewoners als het gaat om het, uh, om het maken van beleid, is voor het volgende parkeerbeleid wel echt essentieel, dat we dat met elkaar heel goed doen dus dat wilde ik in ieder geval nog als mededeling kwijt, wat nu heel belangrijk voor mij is, straks om, om, om te weten is, zijn er nog zaken uh, de wethouder heeft heel veel zaken aangegeven, zijn er nog zaken straks niet geregeld moeten er nog zaken worden opgelost dus ik zou op enig lijn moment wel willen terugkrijgen uh, als alles in gang gezet is, of ...of aan alle voorwaarden is voldaan of alle zaken zijn opgelost. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Mevrouw Weijers. Dank u wel, voorzitter. Ten eerste wil ik de twee insprekers van vanavond bedanken... ...voor de moeite die ze hebben genomen om hier aanwezig te zijn. Wij van het CDA Zandvoort willen wethouder Tonen vragen wat het alternatief is voor het parkeerprobleem in het LDC-gebied waar, waar hij in de brieven naar de bewoners over spreekt. Ook vragen wij ons af waarom er niet eerder een gesprek heeft plaatsgevonden waarin de bewoners in het gebied voor het weghalen van parkeerplekken op de hoogte zijn gesteld van de alternatieven van het parkeren. In de brieven van 4 april en 1 mei 2018 spreekt de heer Tonen over een alternatief. Maar welke is dit dan? Er zijn op dit moment al zo'n twaalf plekken verdwenen zonder een aangeboden alternatief. Zes rondom het komende museum en het nu nog wat lastig te beoordelen... maar zeker zes plekken aan de Prinsessenweg. Verder is er op 25 oktober 2017 een mededeling aan de raad gekomen... waarin de heer Tone aangeeft dat de tijdelijke oplossing zou gaan... in de richting van het LDC-garage met als uitgangspunt geen meer kosten voor bewoners... en daarnaast acht betaalde parkeerplaatsen tegenover het busstation omzetten naar bewonersparkeren... Over de betaalde plekken hoorde ik de heer Tonen net vertellen dat dit wordt omgezet en dat er ook een LDC-pas komt, een aantal, samen met de bewonersvergunningen. Alleen waarom is dit race nog niet gebeurd en waarom kunnen de bewoners nog geen duidelijkheid krijgen? Wanneer kunnen ze dit verwachten? Verder is het voor de bewoners onduidelijk wanneer het deel van het zwarte veld gaat verdwijnen voor de plaatsen van het bouwkeet. In de aangenomen motie van 23 mei 2017 is onder andere afgesproken dat tot het plan gereed is het zwarte veld te behouden als parkeergelegenheid en derhalve de ontwikkelingen van de inrichtingsplan uit te stellen. Wij zijn dus inderdaad voor het eerst realiseren van parkeerplaatsen voor de bewoners voordat het zwarte veld deels gaat verdwijnen. Wij willen dit daarom nu nogmaals belichten. Op 3 mei zijn twee betrokken bewoners een petitie gestart om een tegengeluid te laten horen in het nalaten van de juiste vorm van communiceren... vanuit de gemeente over de nadelige effecten van de bouw aan het Louis-Davis-kwartier... en het museum voor de bewoners. In zes dagen zijn er bijna 200 handtekeningen opgehaald voor deze petitie. De vraag is dan ook helder en kunnen wij als CDA dan ook steunen. Zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden voor het parkeerprobleem... voor de bewoners rondom het Louis-Davis-kwartier en rondom de bouw van het museum. Belangrijk nog dat veiligheid voor de kinderen, de bewoners... En mogelijk een zebrapad worden meegenomen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw CDA. De heer Hermsen, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, nou, er zijn natuurlijk al het een en ander is natuurlijk al verteld. Ik hoorde wethouder ook zeggen, nou ja, goed, het is niet het meest uh, mooie proces wat ik uh, tot nu toe heb gedaan. Uh, waarvan uh, ook de uh, hand in eigen boezem wordt gestoken. Nou, daar ben ik erg blij omdat hij dat in, die, dat in ieder geval heeft toegezegd En heeft aangegeven. Ik ben ook blij dat er een alternatief is. In ieder geval voor een invalide parkeerplaats. Althans zoals aangegeven wordt door de wethouder. Um, ik hoorde mevrouw uh, Geurensen uh, van de VVD inderdaad aangeven. Uh, ja, dat gebied is veel groter dan, uh, dan uh, alleen het Zwarte Veld en die paar straten. Dat klopt ook. Um, dat, we, dat er wat moet gebeuren aan het parkeerbeleid. Dat lijkt ons helder. Dus daarom staat het ook in het raadsprogramma. En dat vinden we met z'n allen denk ik ook wel. Uh, maar wat ik, uh, wat ik daar ook in het bijzonder ook opmerk. We hebben natuurlijk over auto's en over uh, nou ja, persoonsgebonden passen. Uh, maar ik ga ervan uit dat in een vergunninghoudersgebied er ook bezoekerspassen zijn. Ik vraag me af wat u daar nou mee gaat doen. Uh, wat, ik, wat ik me ook gewoon heel goed kan voorstellen. En uh, dat denk ik dat we dat ook met z'n allen moeten realiseren. Is dat er twee grote projecten tegelijkertijd worden gebouwd. Nadat... ...worden gestart nadat het LDC gestart wordt. Daar is gewoon ruimte voor nodig. Daar moet gewoon zwaar verkeer doorheen. Daar moet ook een draaiplek komen. Um, hoe vervelend uh, dat er, uh, is ook voor bewoners... ...dat moeten we denk ik als gemeente ook realiseren. En we zullen daar in het participatieproces... Uh, ...daar vooraf gewoon beter naar moeten kijken. En dan gelukkig staat dat ook in het raadsprogramma... ...dat we dat ook zullen doen. Um, maar de, daar wordt gewoon veel ruimte gevraagd. Um, en, en ik mag hopen dat het in ieder geval tijdelijk van aard is in dat opzicht. Maar het zijn, het zijn dusdanig grote projecten dat ik me kan voorstellen dat daar gewoon tijdelijk wat parkeerplaatsen worden opgegeven. om daar gewoon te kunnen gaan bouwen. Want er is gewoon verder geen andere plek om die uh, zaken neer te zetten. Dat is even onderweg. En wat, voor de rest uh, kijken wij ook uit naar de vraag van alle uh, andere raadsleden. Dank u, meneer Hemse. GroenLinks, El Gabalei. El Gabalei. Um... We gaan, we gaan het leren, maakt niet uit. We uh, is allemaal nieuw. Um, ja, wat, wat ons betreft, wat GroenLinks betreft, uh, een paar opmerkingen. Allereerst, uh, dank voor de insprekers dat u uh, zorg heeft gedeeld hier. Um, maar ten tweede, um, waar, waar wij ons ook al erg zorgen over maken... en uh, het is al, ook al in de zaal genoemd en ook al bij ons... Is, is de school. Er zitten daar scholen, twee scholen... en iets verderop zit eigenlijk een, een soort van nieuwe woonwijk... met best wel veel mensen met kinderen. En ik lees in de brief van de wethouder... Uh, dat, dat het, uh, het idee is om het, het zware bouwverkeer door die straat heen te gaan laten uh, rijden. En ik ben benieuwd uh, dan in deze, hoe dat dan zit uh, met die kinderen. En ik, ik hoop ook echt dat daar heel erg goed en, uh, over naastgedacht wordt. En ook woord, dat dat wordt gewaarborgd. Want ik vind het echt van essentieel belang. Ik vind het zelfs gevaarlijk misschien wel. Ja. Um, dan hoor ik u nog uh, net uh, bij de koningstraat uh, Even kijken, klopt dat? Ja, bij de koningstraat hoor ik u zeggen dat er daar een aantal parkeerplekken verdwijnen. Um, ik hoorde u bij de andere straten juist uh, een aantal noemen. Um, ik ben benieuwd wat het aantal dan in de Koningsstraat is. Het precieze aantal. En tot slot lees ik ook in uw brief aan de raad. Dat uh, u ervan uitgaat of dat u afspraken gaat maken met uh, de aannemers en de mensen die betrokken zijn bij de bouw. Om ook in de parkeergarage in het centrum te gaan bouwen. Of gaan parkeren. Uh, dat, dat staat dan in een stukje over de overige auto's. En ik ben benieuwd uh, hoe u dat gaat waarborgen. Hoe gaan wij zeker zien dat de aannemer en zijn personeel daar gaat parkeren... in plaats van dat die per ongeluk of niet per ongeluk ook in de buurt gaan parkeren... wat weer een enorm parkeerdruk oplevert? Um, tot zover mijn vragen. Dank u. Dank u. Meneer GroenLinks, El -Gabali. Meneer Deen, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, heer Haak, heer Knauf, hartelijk dank voor uw komst en voor uw inspraak... Um, om een beetje in de termen van de actualiteit te blijven. Ik, ik raakte een beetje verward van um, uw brief aan de raad. Uh, daarin lees ik um, circa 22 parkeerplekken verdwijnen. Er zal een aantal parkeerplekken worden opgeheven. Ergens verderop zullen er nog een keer 22 plekken circa verdwijnen. Op enkele andere plekken ook nog een aantal parkeerplekken. Hier wordt gesproken over een maatwerkoplossing die wordt gerealiseerd. Dat is best verwarrend allemaal eigenlijk. En hier zie ik nog een keer staan, hier vervallen ook de noordelijke parkeerplekken aan de Prinsessenweg. Nou, hoeveel zijn dat er dan? Vervolgens wordt er een oplossingsrichting gezocht in parkeergaragecentrum. Nou, ja, ik verwacht gewoon van een, van een wethouder een, een wat concretere oplossing... ...als er een probleem is. En ik denk dat de, de mensen die daar wonen... ...dat ook mogen uh, verwachten. Uh, er is ondertussen al het een en ander verduidelijkt... ...maar toch blijven bij mij nog een paar vragen uh, hangen. Uh, ook naar aanleiding van de inspraak. Kijk, ligt meneer Haak dan dat er 106 plekken verdwijnen? U heeft dat op, op 60 gezet. Uh, ik heb niks gehoord over compensatie van de bezoekerspassen. De mensen die daar wonen krijgen ook bezoekers... Uh, die moeten ook kunnen parkeren. Waar gebeurt dat? Hoe is dat geregeld? Uh, meneer Knauf vroeg nog... van, ja, hè, waar parkeren deze mensen nu dan? Nou, graag een antwoord. Waarom is er nog geen passende oplossing? Heb ik net geschetst. Wat is tijdelijk verdwijnen? Was ook een vraag die naar voren kwam. Ja, ik stel ze maar even, omdat u niet in principe hoeft te antwoorden... op vragen van insprekers. Daarom uh, neem ik dat even over. Uh, komen die plekken ook terug? Tot zover... Dank u meneer Deen. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik uh, ben nogal verbijsterd over wat hier allemaal gebeurt. Op 30 april jongsleden heeft de fractie VVD aangegeven... het over het, uh, het, het verdwijnen van de parkeerplekken in het centrum op te willen nemen... In het uh, raadsprogramma. Daar was weinig behoefte aan om daar ook maar enige discussie aan te wijden. Vond ik toen al raar, want dat is voor de VVD best een ding. Voor gemeente Blangezand, voor trouwens ook. En ik mag aannemen, ook voor de oudere partij Zantwoord. Want ja, wij hebben nou eenmaal die motie ondertekend destijds. Dat ging eigenlijk als een oh, kalm voorbij. Maar nu snap ik hem. <klaar> Nadat deze brief uit is gegaan naar de bewoners... begin ik te begrijpen waarom er op 30 april niet over gedebatteerd kon worden. Want dit was al lang in kwam en kruiken. Dit was al lang verzonden naar de bewoners. Bewoners worden voor een voldoende feit gesteld. De vragen die gesteld zijn door zowel meneer Knauf als... die zijn al herhaald, dus daar hoef ik niet verder over te beginnen. Wat ik me wel afvraag, waarom nu? Waarom begint u nu met het weghalen van parkeerplekken? Waarom niet wachten tot ze daadwerkelijk weg moeten zijn? Er worden nu plekken verwijderd. We hebben nog een paar weken te gaan. Daar gaan we gewoon gezellig de bouwvak in. Nou, dan ligt het weer een weekje, vier, vijf stil. Uh, belangrijke plekken, want de parkeerdruk in het centrum wordt alleen maar hoger. Ik hoop dat we een hele mooie zomer krijgen. Dus hoge parkeerdruk. Ik vraag me af waarom deze planning, ik vraag me ook af waarom me zo laat informeren naar de bewoners toe. En waarom komen we met een alternatief die uh, wellicht voor de bewoners een, een, nou ja, misschien acceptabel is omdat het financieel acceptabel wordt. Maar voor andere bewoners die in het Louis-Davidskaree wonen, die 100 euro per maand betalen van een zwerfplek kan dit toch niet zo zijn dat een ander 80 euro per jaar betaalt... voor exact dezelfde plek. En dan zeg ik niet dat die mensen die 80 euro moeten betalen... meer moeten betalen. Maar dan zeg ik wel dat degene die in het Louis-Davidskaree wonen... en een plek huren voor 100 euro per maand... Uh, waarschijnlijk nu wel wakker zijn en denken van... hé, hey, hier wordt gemeten met twee maten. En ook, u zegt het is tijdelijk... Nou, wat is tijdelijk? U geeft er geen einddatum aan. Volgens mij gaat die tijdelijkheid uh, erg lang duren. Want die parkeerplekken, die komen helemaal niet zo gauw terug. Ik hoor u zeggen, op de Koningenweg komen er acht terug aan de noordzijde. Nou, dat is fijn voor al die woningen daar. De Koningsstraat, sorry. Dus het, het, het is... Het is uh... Ja, het, het gaat ook totaal in tegen alle afspraken die er gemaakt zijn. Het gaat tegen de motie in. Maar nog erger, ik hoor u zeggen dat er een oplossing moet komen voor dit probleem. Voordat de oplevering er is en dat dan ook het parkeerbeleid klaar, klaar moet zijn. Op dit moment er, er is er nog steeds een geldig besluit van deze raad. En die luidt namelijk dat het parkeerbeleid bevroren is. Dus ook dat terugbrengen van die acht betaalde plekken die u uh, refereerde, kunt u ook niet zomaar doen zonder raadsbesluit. Daar wil ik u toch even op wijzen. En ik gun het de mensen van harte, ik zal het ook absoluut voorstemmen. Maar ik vind toch echt wel dat u aan de raad voorbij gaat. En dat vind ik heel erg kwalijk. En dan druk ik het zachtjes uit. Dank u vriend, mevrouw van der Veld. Dan geef ik nu de gelegenheid aan Wettelatoren om de antwoord te antwoorden. Daarna wou ik de insprekers. Een minuut, anderhalf minuut gelegenheid geven voor een reactie hierop. En dan geef ik het overwegen, het is nu tien uur, of u behoefte is, want het ligt geen raadsvoorstel aan de grondslag. Het is slechts een reactie op een mededeling van het college aan de raad. Of u nog een behoefte heeft aan een tweede ronde. Bert tonen. Dank u wel, voorzitter. Uh... Mevrouw Geurlson begon de vraag te stellen, zijn alle straten die u opgestomd heeft, uh, is dat, zijn dat alle straten die u op bedoelt? Dat zijn die vijf straten, Willemstraat, Kanaalweg, Schoolstraat, Schoolplein en Koningsstraat. Ja, en waarom is dat beperkt tot die vijf straten? Omdat de ervaring leert dat 95 tot 99 procent van wat daar geparkeerd wordt, is vanuit uh, deze straten. De straten die verder weg liggen, die zoeken over het algemeen elders een plek. Uh, tegelijkertijd was er een, kwam de vraag een paar keer voorbij, uh, hoe zit het nou dan met de bezoekerspassen? Uh, voor de bezoekerspassen verandert er niet zo gek veel. Uh, want die 70 uh, plekken die er nu in de parkeergarage komen, als alternatief voor de 60 die wegvallen, verandert dus aan het overige areaal niks. En dat betekent dus dat de bezoekerspassen nog altijd over hetzelfde aantal plekken kunnen beschikken. Immers die andere auto's staan in de parkeergarage. Um... Ja, het is toch echt zo? Uh, is, dit nou, is dit nou paniekvoetbal? Nee, het is geen paniekvoetbal. Um, ik heb daar straks al gezegd en ik ga niet zes keer uh, zeggen dat het uh, jammer is dat de schoonheidsprijs niet verdient. Dat heb ik gezegd en dat is niet goed en, dat is, en, da en daar moeten we ook van leren. Dat is heel erg duidelijk. Um... Het parkeren, er staat nergens dat een parkeren zwarte veld van definitief van de kaart is. Nee, dat maakt straks de nieuwe raad uit aan de hand van...